die door de verlosser aan zijn goddelijke vader afgesmeekt was voor het behoud van wereld en mensheid, daalde nu tot diep in de aarde neer om hen nooit meer te verlaten. En een hoofdman van de soldaten, die dit alles vanuit zijn standplaats zag gebeuren, en die vol verbazing en ontzag alles had meegemaakt, hoe Jezus alles leidzaam had verdragen, riep vol eerbied uit, Waarlijk, deze mens was Gods Zoon. Toen Jezus zijn aardse, stoffelijke kleed had afgelegd en naar de mening van de mensen gestorven was, kwam nog laat in de avond een rijk en aanzienlijk man, Jozef van Arimathea, bij Pilatus. Hij vroeg hem of hij het lichaam van Jezus van het kruis mocht afnemen om het te begraven. Pilatus gaf dadelijk zijn toestemming. En Jozef van Arimathea, die al heel lang trachtte een waardige volgeling van Jezus te zijn, haalde samen met vrienden het aardse lichaam van Jezus zorgvuldig van het kruis en bracht het naar zijn prachtige, stille tuin. In een verre hoek daarvan, in een rotsachtig gedeelte, was een ruimte uitgehouden die wel als graf zou kunnen dienen. Daar legde hij voorzichtig het lichaam van Jezus neer en sloop de ingang af met een grote, zeer zware steen. Enkele vrouwen, die Jezus zeer lief hadden, waren de eigenaar van de tuin op korte afstand gevolgd en zagen precies wat er gebeurde. Ze waren onuitsprekelijk bedroefd over alles wat hun geliefde meester overkomen was. Ze voelden zich geheel en al verlaten, want zij meenden, evenals zo velen, dat hij werkelijk gestorven was, en daarom besloten zij het enige voor hem te doen wat voor hen nog overbleef. Toen dan Jozef van Arimathea de tuin weer verlaten had, gingen ook zij naar huis en bereiden van kostbare kruiden heerlijk geurende zalven. Die wilden zij Jezus brengen als een laatste groet, als een laatste bewijs van hun liefde voor Hem, omdat een lieflijke geur Hem zou blijven omringen. De volgende dag was het Sabbat en konden de vrouwen niet naar het graf gaan, want volgens de Joodse wetten mocht men dan niets doen. Maar de daaropvolgende dag, op de eerste dag van de nieuwe week, gingen zij bij het eerste morgenlicht, met hun kruiken vol geurige zalven op weg naar de stille tuin. Zo vroeg in de morgen, dachten zij, zou niemand hen opmerken en konden ze ongestoord hun werk verrichten.